...gezoek het het NOS-journaal. Vorig jaar hebben bijna 24.000 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat meldt het CBS. Dat is 66% meer dan in 2013 en het hoogste aantal sinds 2002. De meeste asielzoekers waren Syriërs, Palestijnen en Eritreërs. Het aantal ligt eigenlijk hoger... ...maar sinds kort hoeven gezinsleden die later komen niet apart asiel aan te vragen. De gemeente Dordrecht heeft een inwoner van die gemeente gegijzeld omdat hij te veel brieven schrijft. Hij stuurt al jaren grote hoeveelheden bezwaarschriften en bezorgt de gemeente daarmee handenvol werk. In september betaalde, bepaalde de rechter dat hij maximaal twee brieven per maand mag schrijven. Er zijn er nu al 16 te veel, dus mag Dordrecht hem 16 dagen vastzetten.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 Programma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En goedenavond allemaal. Oh, sorry, het is middag. Ja, het is ook zo donker. Ik dacht dat het avond was. Maar nee, het is pas middag natuurlijk. Ja, goedemiddag. 5 over 12 alweer en uh, we gaan van start met CFM Munch voor deze woensdag. Met natuurlijk vandaag onze vaste onderdelen, het regio nieuws, de bioscoopagenda en het recept van de week. Hm. Nou, we gaan we straks lekker eten hoor, ik kwijt overheen. rijdt Bereid u maar vast voor. Oeh. Lekker, lekker smikkelen. Even een lekker receptje. Oeh, oe, oe, oe. uh, Nou, als je naar buiten kijkt is het zagrijnig weer. Dus uh, laten wij dan niet zagrijnig zijn en gewoon uh, een beetje uh, vrolijkheid en zo tegenaan gewoon in met CFM Lunch. Lekkere muziek, leuke 3 in 1 straks om kwart over 12. En we uh, vandaag natuurlijk ook de vinyljaren... ...waarin wij vandaag twee dames aan het woord laten... ...namelijk Janis Joplin en Rita Franklin. En verder uh, besteden we natuurlijk aandacht aan het overlijden van Demis Roussos. En ik heb dus de LP Forever and Ever. En Albert-Jan is er ook en die heeft ook wat meegenomen wat van Everdienst uh, Child. Dat heb ik niet, dus... <coughs> nee, dat had ik niet. Ik had alleen dit. Ja. Zo vullen wij elkaar weer aardig aan, hè? Dus eh, straks ook in de vnieuwjaren gaan we even stilstaan natuurlijk bij Demi's Roessels. Met de LP Forever and Ever, waar een aantal van zijn grote hits op staan. Verder Rita Franklin met Lady Soul en Janis Joplin met Pearl. <coughs> en ik heb een kikker in mijn keel. Kermit rot op? Je mag overal komen, met, maar niet in mijn keel. Hoe is dat? En uh, nog even in de toekomst kijken. Aast dan de vrijdag, hè. Dan hebben we weer zand voor het draai door, natuurlijk. En we hebben hele bijzondere gasten het eerste uur. Namelijk Flerk. Ja, die geven s'avonds een concert in Amuiden, in uh, de stad Schaalburg, En die komen tussen 65 en, en 7 bij ons langs. De muziek van ze draaien en met ze praten natuurlijk, want het is een heel interessante band. Flerk. Met uh, Sylvia Houtzager, Peter Wekers en uh, Erik Visser. En nog een Mexicaan, daar ben ik even de naam van kwijt, een Mexicaanse bassist, gitarist. Dus dat wordt leuk, aanstaande zaterdag. Of eh, aanstaande vrijdag, natuurlijk. Zandvoort draait door tussen 7 en 9. Ik ga het ook samen presenteren met Cheryl deze keer. Vanwege onze belangrijke gasten. Dat doen we de week daarna weer. En dan is het ook zo'n beetje mijn laatste. Want uh, Cheryl gaat het lekker alleen doen. Ja. ja. En we uh, nou, uh, gaan niet weg hoor. Uh, lunch en de vernieljaren. Nou ja. Veel jaren gaan wel veranderen in april. Dat uh, hoort u dan nog wel tegen die tijd. Laten we niet ver op de zaken vooruit lopen. Wie weet het niet. April is nog zo lang weg. <tok> nog steeds een kikker. Nou, laten we maar eens de muziek gedraaien. En we staan bij de dood van Demi Roosso's. Eerste grote hit voor Everdite Style, Rain and Tears. Was, uh, Sideras uh, was de drummer hier van uh, uh, Vangelis. Patanassio of zoiets uh, was de keyboardspeler. En die is natuurlijk later uh, nog lekker doorgegaan met uh, instrumentale muziek onder de naam Vangelis. Dat is dezelfde band. Uh, we hebben zo'n onuitspreekbare Griekse achternaam. En natuurlijk Demis was als bassist. Hij was eigenlijk bassist in die band. En... Uh, en, en uh, ja, en, en zanger natuurlijk, liedzanger. En nadat uh, Everett verdween, uh, verdween, uh, is hij doorgegaan en werd een zeer succesvol uh, zanger van prachtige nummers. En uh, het album Forever and Ever, dat is wel een van zijn grootste. Als ik het goed gelezen heb, dan heeft de man ook wereldwijd 40 miljoen platen verkocht. Dat is toch wel een aardig aantal, kun je zo stellen. Demis Russo, straks in de vinyljaren doen wij het album uh, forever and ever. Draaien we daar de mooiste tracks van, natuurlijk. Dus uh, we gaan daar uh, straks uh, na tweeën nog even verder aandacht aan besteden. Demis Russo's dus. En dit heet uh, Rain and Tears. Dit is uh, de nieuwe single van uh, de band Handsome Poets. En dat heet Stardust. En nou twijfel ik of het een nieuwe single is. Maar in ieder geval, ik hoorde hem van de week voor het eerst op de radio. En ik vind het een leuk nummer. Dus vandaag... dus Handsome Poets. En dit is Anouk samen met Double Bob. Dat is wel nieuw. En het heet Hold Me. The things you say in your innocent way Remind me how it should be Your love I can trace in a while.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 so just hold me Ik geleden deden ze het live bij de Wereld Door. Geweldig. Anouk samen met Douwe Bob. En we zijn toe aan onze 3 in 1. En ik heb een hele leuke vandaag. 3 in 1. We gaan vandaag luisteren naar Bots. Het water Gebroken, het haar is al in zicht. Er komt een kind, wat zal het zijn? Een manneke of een wicht? La die, Minkaus Pietstal Jan af en Tienes tv. We zijn 16 jaar en we zijn met ons werk heel tevreden. Om vijf uur vrijdag spuren, alweer weer een week voorbij. Geen baas die meer komt zeuren. want het weekend is van mij. Wij zetten de radio meestal op Hilversum drie. Geen zak, maar wie let daar nou op, zeg op wie -ja, -ja. De machines staan te bonzen, alweer een auto klaar En je oren blijven gonzen, maar wie vindt dat nou raar En je weet wat je hebt en je hebt wat je weet en alles dat staat vast En je maakt je geen zorgen, je scheidt op de rest, want wij zijn aangepast en je weet wat je hebt en je hebt wat je weet en alles staat, staat vast. En je maakt je geen zorgen, je scheidt op de rest want wij zijn aangepast. Die acht uur per dag, daar komen we echt wel door. Dan zijn we moe, doen we niks, want daar is de avond voor. Als je niet bevalt, spreek dan je baas maar aan. Die dag het iets verandert, maar het voelt zo heerlijk aan. We werken voor de boen en ze zoeken het dus maar uit. Dat gezwam overwerkende jeugd komt je oren uit. Als er echt iets moet veranderen, nou dan doen ze dat maar zelf. Als wij maar koffie krijgen.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 Maar je zo. In, in, in.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 Dus werken we samen. Zeven dagen lang ja werken we samen. Niet alleen, al is er werk voor iedereen. Dus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 70, begin jaren 70 hadden ze een aantal grote hits. En aparte muziek, een beetje folkachtig en uh, met vooral een beetje maatschappijkritische kritische teksten. Vooral uh, erg gewild uh, toen de tijd bij de Vara en zo. Dat soort werkende jongeren, je kent het allemaal wel. Maar wel leuke liedjes. U hoort er achterin volgens, dus. Uh, dit was natuurlijk zeven dagen. Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Daarvoor. Uh, de, uh, ja, dan ben ik het even kwijt. Ik ben het, het lijstje kwijt met de titels. Nou, hoort u zo nog wel even. Ja. Nou, dit is liedje heette de bevalling. Het tweede liedje heette. Uh, het lied van de werkende jeugd. En deze laatste heette natuurlijk... Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Jawel. Bots. Kwamen uit de omgeving van Eindhoven trouwens. Brabant. Dus. Dit is de nieuwe single van Maroon 5. En dat heet Sugar. I want that sugar sweet, don't let nobody touch it unless that's somebody's me, I gotta be De nummer dat heet uh, Sugar. En helemaal niet zo goed voor je hè, suiker allemaal. De, de, ik zag toevallig met uh, vanmorgen weer iets langskomen. En, uh, een post van uh, van Julian Lennon over, uh, over suiker, een film. Als je die film bekijkt, je nooit meer suiker. Maar goed, waarom 5 wel, die vinden het nog lekker. Sugar! Ik moet eerlijk zeggen, ik zou ook niet weten... Dus zeggen, geen suiker in mijn koffie. Ja. <lacht> Dan vind ik het geen zuip, hoor. Ja, echt niet. Nee, ze zeggen dat je er al de Ja, ze kunnen zoveel zeggen. Ja. Eerst het regio-nieuws met Angela de Koning. In een, een relatief korte vergadering... besloot de gemeenteraad op uh, gisteravond... Onder meer tot het houden van een kerntakendiscussie. Wat moet de gemeente in de toekomst nog doen en wat niet? Bij de aanvang van de raadsvergadering stonden de voorzitter... burgemeester Meijer en mevrouw de Jong Jansen... van de ouderpartij Zantwoord even stil bij het overlijden van Karel Simons. De geagendeerde onderwerpen werden vlot afgewikkeld. Langs de langste discussie bestrof de door de raadsleden Guransson en Sandbergen ingebrachte startnotitie... voor een kerntakendiscussie. Pijnpunt was de wijze waarop de burgerparticipatie zou moeten worden ingevuld... bij dit belangrijke proces, waarin gezocht wordt naar het antwoord op de vraag... waar de gemeente nog geld in gaat stoppen. Uitgedaagd door onder meer g-tonen viel na het debat als uitkomst te noteren dat de raad eerst een gezamenlijk vertrekpunt moet vinden... waarna per onderdeel van de discussie de betrokkenheid van derden zal worden ingevuld. Met deze benadering kon de raad unaniem instemmen. Het college van Bloemendaal heeft een excuusbrief gestuurd aan de broer, gebroeders Sleeuwen... de eigenaren van het landgoed Els Woudsoek. Daarmee hoopt het college een streep te kunnen zetten onder de conflicten en meningsverschillen van de afgelopen jaren. Het college maakt excuses voor, uh, over de uitspraken van wethouder Marjolein de Roy in een interview met het Haarlems Dagblad uh, vorig jaar augustus. In dat interview noemde zij het gedrag van de gebroeders intimiderend en bedreigend. Daardoor ontstond een zeer negatief beeld van de broers met vervelende gevolgen voor hunzelf en hun gezinnen.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 naar 4 graden, maar tijdens de buien kan de temperatuur dalen... tot op of dichtbij het fietspunt. En tot zover de berichten. Side. Though it's just an ordinary street We'll be in heaven if you meet Me on the corner tonight Oh what a wonderful night it's going to be uh... Wonderful time for you and me. Cuddle me, honey. Won't you come along and meet me on the corner when the lights? So it's just an ordinary stream Ja, ja. <laughs> Max Bygraves was dat. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is hij en, Ja, dat was. Uh, dat zei ik al. Uh, Max Bygraves met Meet Me on the Corner. Voorafgegaan door uh, Maggie Riley met Mike Oldfield En Moonlight Shadow. <laughs> en naar de volgende plaat, uh, dames en heren, krijgt u de bioscoopagenda. Ja! Uh, we gaan eerst nog even luisteren naar. Uh, Ellie Goldling met haar nieuwe single. And dan Love Me Like You Do, Ellie Goldling. Helly Goldling Het nummer heet Love Me Like You Do En dat komt uit de film Fifty Shades of Grey Nou ja, ik weet niet wat die film is Maar er zitten wel aardige muziekjes in In ieder geval Er draait al regelmatig Het nummer Earns van Weekend En dat komt er dus ook uit Oh, wat, je, wat ik me bij die film voor moet stellen, nou, dat weet ik dus nog niet. We hebben ja, er is nog niks van gezien. Volgens mij draait hij ook nog niet. Maar dat horen we zo. Staat wel al aangekondigd. We horen het zo. Of niet. Of wel. Ja, wel. <lacht> Bioscoopagenda! Ja, even over uh, Fifty Shades of Grey. Die uh, start in uh, Zandvoort passen op 13 februari. Dus uh, die aankondiging komt nog. Die is nog niet in de bioscoop te bezichtigen hier. Maar we hebben wel een nieuwe jeugdfilm in uh, Zandvoort. En dat is Spongebob 3D. De spons op het drogen. Nou, voor de liefhebbers van deze... Uh, toch wel een beetje dwaze animatiefiguur. Die kunnen vanmiddag om half twee terecht. En uh, de tweede voorstelling is om half vier. En... Uh, Zaterdag, zondag en volgende week woensdag zijn er eveneens twee voorstellingen... om half twee en om half vier. En deze film is voor alle leeftijden. Dan vanavond uh, presenteert Simon van Kolm uh, weer een uh, bijzondere film. En vanavond is dat My Old Lady. En een, dat is een humoristisch en ontroerend drama... Een speelfilmdebuut van regisseur Israel Horowitsch en de verfilming van zijn bekroonde toneelstuk Cher Mathilde met onder andere Kevin Klein. En deze film begint vanavond, zoals gebruikelijk, om half acht en is geschikt voor twaalf jaar en ouder. Dan de film Interstellar. Onze tijd op aarde lijkt voorbij. Dus begint een groep ontdekkingsreizigers. Aan de belangrijkste missie uit de geschiedenis van de mens. Met uh, in de hoofdrollen onder andere Michael Caine en Anne Hathaway. En deze film draait vanaf morgen om kwart over negen. En iedere daarop volgende avond eveneens om kwart over negen. En deze film is eveneens geschikt vanaf twaalf jaar en ouder. Dan de Nederlandse speelfilm Goorze Vrouwen 2 met als thema Vriendschap is tijdloos. Met in de hoofdrollen onder andere Linda de Mol en Peter Paul Muller. En deze film draait morgen eh, tot en met dinsdag iedere avond om 7 uur. En volgende week dinsdag, dat is 3 februari, opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren En uh, de spits wordt, het spits was afgebeten door de film The Little Princess met Shirley Temple. Huh? Oh ja, <laughs> dat weet ik nog als kind. Ik vond het zo zielig. Zielig hè? Ja, ja het is je, je was heel zielig. Ja, dat weet ik. Ja, wat, ja. ik uh, het bij de hand. Ja, ik ja. vond het heel zielig. Ja, dat klopt. Ja. ja. Maar goed, deze film uh, is, uh, begint dan om uh, half twee... En iedereen die wil komen is op één uur uh, welkom. Dan wordt hij ontvangen met een kopje koffie. Met wat lekkers. Oh! Ja, ja. Tot zover. Oh, tot zover. Ja, meer okay. waren er niet. Oh. Nee. Hey, ja, oké. Okay. Nou, ja. dat is weer interessant. Ja. Dat is interessant. Het zijn mooie films. Ja, lijkt mij ook. En uh, we moeten nog wel even vertellen dat dat in Circus wordt is, hè? Ja, in ja. de bioscoop. Ja, de, ja Er natuurlijk. is er maar één. Ja, natuurlijk. <laughs> Ja, ze kunnen ook naar Pathé in Harlem gaan. Hè? Nou, maar, maar dat draaien weer hele andere ja, ja. films. <laughs> die hebben een hele ander programma, Dat komt niet uit. hè? En de muziek die er hoort is uit uh, Gejaagd door de wind. Om ja, ja, ja, ja, die ja, ja. ook weer opnieuw uitschijnt te komen. Dat, uh, oh, heerlijk. een laatste... beetje met met Clark Gable. Ja, Ja, met een laatst. Dat ze hem opnieuw gaan uitbrengen. Ja. Ik weet niet of het een remake wordt of dat ze gewoon het origineel uitbrengen. Dat zou ik maar doen, want een remake wordt nooit zo leuk. Goed, nou, dat ik was heb liever dat, de oude film een beetje optimpen. Ja, ja, dat vind ik ook. En dat kwam tegenwoordig heel goed. Dit zijn uh, Nielsen... Of, nee, dit is uh, Miss Montiel samen met Pascal Jacobsen. Met Alles verandert altijd. Ik zoek alleen mezelf. Ik ben er klaar voor. Bereid om het te geven. Met Pascal Jacobsen van Bluff. Ik zoek alleen mezelf. Altijd. Ik ben er klaar voor. Bereid. Ja, dan zijn we er weer bijna doorheen hè? door het eerste uur. Ja, nog één stukje van de plaat. Het ja, kan helemaal niet anders. Het gaat snel allemaal. Dit komt ook uit die film Fifty Shades of Grey. En dit heet Earned. Ik kan hem helaas niet helemaal draaien, maar... Nou ja, mooi besluit. Tot het nieuws van E-nieuws. You make it look like it's magic Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. be